Metro Manila is een spookstad in de nacht. Deze stad is geen pracht en praal overdag. Criminelen en agenten gaan verder op pad, met of zonder wapens. Ik kwam uit een gezin van vier. Toen ik klein was, was het vies. Vader streef en lieten we hem achter. Zo gingen we met onze moeder met de bus naar de stad. De spookstad met vol over bevolkte nieuwouders. De moeder van vier kinderen liet ons achter. Ik ben achtergelaten in een andere familie. Had een kleine en rotte woning. Twee à drie dagen gebleven. Ik ben weggelopen en ik dacht, rond te stralen tussen de laatste en kinderen. Ik zag niet te vonden, maar de vannersman kreeg een ijskreep. De mannen pikten mij op en gingen naar de politie. Daar verbleek ik de hele tijd, tot het tijd was om te vertekenen. Naar de RB samen met de oudere meisjes, maar ze moesten terug vertekenen. Ik bleef in de Weza's voor twee jaar en moest nog leren lezen en schrijven. Ik ging naar school gewoon met de hoop. Ik heb goede vrienden en collega's gegeven. Maar de voeding wat we aten was maar flauw. En sommige vrienden waren stout en deden maar nauw. Metro Manila is een spookstad in de nacht. Deze stad is geen pracht en praal overdag. en agenten gaan verder op pad, met of zonder wapens. Metro Manila is een spookstad in de nacht. Deze stad is geen pracht en praal overdag. en agenten gaan verder op pad, met of zonder wapens. Met Manila is een spookstad in de nacht. Deze stad is geen pracht en praal overdag. Criminelen en agenten gaan verder op pad, met of zonder wapens. In 1999 ging ik terug naar de Filipijnen met mijn adoptiehouders voor mijn prechte communie in België als een mooie vakantie Hier in overbevolkte stad logeren we in een in hotel. Voor een week en gelukkig waren we niet alleen. Twee toeristmannen gingen met ons heen en verbleven in hetzelfde hotel. Samen zijn we met die twee mannen gaan luisteren in Visserijs. het aan, al niet te veel pikant in het eten. Volgende dag na we afscheid van hem en gingen naar de andere en we bleven in Metro Manila, daar gingen we meestal bij de McDonalds. Beter of niet, was geen andere keuze. Ik zat met de schrik van de volk, die net zoals een doork in mijn keel ging. Ik had niet in mijn broek gepiest. We zagen het er niet, maar de criminele er met drugs en ook aan de rand van de spoorwegen waar onschuldige mensen wonen. Er is te veel met leven geopend Metro Manila is een spookstad in de nacht. Deze stad is geen pracht en praal overdag.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 Met de manier is een nog van mensen, de druk is een probleem. Maar je ziet geen enkel crimineel tussenin, zij weten wat ze doen. Je bent als burger of triestverdoe, ook al ben je als mens fatsoenlijk. Niemand geeft om jou, ook al ben je vertrouwd, gaat eenmaal achter. De wereld begint aan jezelf, ze kunnen naar de hel gaan. Ik zie geen positieve met de die alleen je doen, hun werk. Pak ze als het moet, ze zijn verdoemd als een daver. De daver heeft de macht van en je bent als een mens begaan. Fouten zijn dus aankomen, totdat het te laat is, en je blijft deze herinnering behouden.